Enkele honderden Egyptische jongeren hebben gisteravond in de hoofdstad Cairo gedemonstreerd tegen president Sisi en corruptie bij de overheid. Ze waren naar het Tagrierplein gekomen na een online oproep van een zakenman. De betogers zijn uiteengedreven door de politie, een aantal van hen is gearresteerd. Demonstraties in Egypte zijn een grote zeldzaamheid. Critici van het regime worden opgepakt, opgesloten en vaak tot lange celstrappen veroordeeld. Het Tahrirplein heeft grote symbolische betekenis. Demonstraties op het plein luiden in 2011 de val in van president Mubarak. De Verenigde Staten sturen extra manschappen naar Saudi-Arabië... om olieinstallaties daar te beschermen tegen nieuwe aanvallen. Vorige week werd een Arabiaderij in Saudi-Arabië beschadigd... door een aanval met drones. De VS en Saudi-Arabië denken dat Iran erachter zit. Details over de troepenversterkingen wil het Pentagon niet geven. Zo gaan hem enkele honderden militairen. Het weer, volop zondert, wordt vandaag 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Wel neemt morgen de bewolking toe en kan er een regen- of onweersbijvallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Veel vertraging bij de werkzaamheden op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Breukelen en Maarsen, 5 kilometer. De hoofdrijbaan is dicht en de vertraging een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 para tu longa papa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 De laatste zonde van september in Zandvoort-aan-Zee. Dat is het eerste item en daarna gaan we praten met George Polman van AG Architecten. Omdat wij toch wat willen weten over een aantal uh, dingen. Daarna gaan wij naar uh, Held Smit Held. En die gaat het hebben over de Reuma dag Die ja. zij doen. Maar eerst, meneer Paap, een zeer goedemorgen. Goedemorgen heren. Komt u goedemorgen. of pak de microfoon. Ja. De dummy die ik gekregen heb is waarschijnlijk het nieuwe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 zeg maar 2000. Want ik heb even gekeken naar wanneer de koren zijn opgericht. Nou, dat zit allemaal zo 98, 97, 2002 en later. Maar de west leta zingers die zijn van 1974. Wow. Dus dat is al een bezorgd lang. dat bijzondere en, zakken allemaal van, van, van de schelling. Ja, maar ik, nee, ik moet nog wat meer vertellen van de west -Leta zingers Want die hebben, dus die, die naam die komt van een gestrand schip. De west -Leta. En wat hadden die nou aan lading? En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 we weten hoe dat is aan de kust. We nemen het niet zo nauw. Eh, en dus noemen we het viswijverkoren. En, en zo staan ze ook. Geloof het of niet. Google maar. Dan zul je het zien. Het zijn de vis-wijverkoren. En daar zijn ze trots op. En die dames die eh, komen of van de kust. Of van eh, het zuiderzee. Rondom de zuiderzee. Nou, het roerom komt uit Barneveld. Eh, dus eh, je begrijpt. Die hebben dus als roerom een mooi logo.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 natuurlijk uh, was het het uh, gemeenstand van Scopers ensemble en uh, dat daar is eigenlijk uh, de voortzetting van geweest want uh, de, redact de, de redacteur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 en dan hebben we natuurlijk de goed-old Ron Brouwer van Lauro en Hardy... die ook al vanaf het begin af meegedaan heeft en altijd enthousiast is... en uh, nooit vergeet om tijdens de optredens... even met de schaam met haar langs te gaan. Oh, dat, dat, is, dat zijn zo van die, van die lieve momentjes... Dat, daar word je gewoon vrolijk van. En natuurlijk gaan we ook even naar het strand... bij Bodine en Bas... waar we altijd welkom zijn... en een speciale sfeer hangt in dat hoekje. En je ziet dat hele terras...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 Ja, we hebben hem omgeruild ja. natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het is, het, is, het is net als je gaat naar de kring lopen en je zegt, deze hoef ik niet meer. Geef me die maar. Geef me die maar. Doe maar een nieuwe. <laughs> Doe maar een verse. Ja, deze doet het niet meer in dit geval. Ja, nou, dat wil ik niet zeggen ja, dat ik het ja, niet meer doet. Ja, ja. Maar ik ben naar de gekeken, geef mij maar een verse. <laughs> en, uh, nou ja, je begrijpt natuurlijk, uh, we hebben gelegenheid te de baat gebracht. Om te vragen of hij het festival wilde openen. En dat wilde hij wel, maar hij was erg bescheiden.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 Anders is het uh, vaak wet wethouder de bluiseren. Van... Uh, ja, en ik weet niet of hij van cultuur is, maar hij weet dat. Hij, wel mee. hij, hij heeft uh, heel vaak meegezongen. En, uh, zeker in de beginjaren. Uh, maar hij is uh, tegenwoordig heeft hij, ja, andere aspiraties. Uh, want, uh, hij, <laughs> ja. ja, hij heeft andere aspiraties, want hij, uh, hij heeft zijn hart en ziel verpand aan het, uh, het Agatha Koord. Uh, wat natuurlijk. Uh,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 Nee, ik dacht dat ze een andere hadden. Maar... Nee, nee, nee, nee. Ja, dat was een tweede. Maar deze hebben ze ook, was een keer eerder oh, nee. gezongen. Uh, ja, de, ik mocht, uh, ik wilde meedoen, maar mocht niet. Want mijn stem uh, scheen niet geschikt te zijn voor zo'n <lacht> Voor de Chantiecoren wel. <lacht> voor de Chantiekoren gaat het wel. Want ja. de, voor de Chantoren wordt als de, de voorman. Yeah, degene die uh, de voorzanger is, uh, daar wordt niet.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 ja, wat we eens even kijken. Ik heb er eentje genoemd, de west leterzangers Ik heb het roer omgenoemd. Dan hebben we natuurlijk uit Vijfhuizen de VOC. Ook al jarenlang een vertrouwd beeld. En we waren met het, met het koor waren we in, op uitnodiging in Boutzendt. Bij onze vrienden de Ja, De Pollensjongens. Jongens, hè? Jongens, niet jongens. Jongens. Jongers is Fries voor zingers. Wist zeg, ik dat. Ik zeg geen jongens. Nee. Dan worden ze boos. Nou, ze worden niet meer boos. Maar ze vinden het wel verdrietig. Ja. Die <laughs> verdriet. Die wordt toch wel <laughs> En daar kwam ik iemand tegen van het Leeuwarder uh, Shantycorps. En die zegt. Nou, oh, was was ook pas komen. Ja, ja. Ik zeg, oh, dat gaat niet zomaar. Gaat nee, niet. Nee, hey, wacht even. Maar ja, op een gegeven moment uh, waren we aan het overleggen hoe zullen we doen. Uh, die erbij, die eraf. Uh, want je wil een gevarieerd programma neerzetten. En uh, nou, toen hebben ze gebeld en uh, ze waren heel enthousiast. wilden graag komen. En, uh, dat geldt natuurlijk ook voor Grace Darling uit uh, het uh, viswijverkoor uit uh, Muiden. Uh, we hebben de Marconisten uit Leimuiden, dat is ook niet zo ver hier vandaan. Uh, en dan uit uh, Enkhuizen, de Enkhuizen Schappertouwtjes. Dat uh, Schappertouwtje, dat is een touwtje waar je zeiltjes mee vastzet. Ja, maar goed, fijn, dat uh, leggen uh, ze ja. wel uit. Dat leggen ze allemaal zelf wel uit als, als, ze, als ze bezig zijn. We hebben uit, uh, uit Amsterdam. Het Wees Betrekvaart Mannenkoord. wat uh, een aantal prachtige liederen zingt. onder andere hebben ze uh, liederen van Slauerhof, de teksten van Slauerhof zelf op muziek gezet. En, uh, met, dat doet hun dirigent, voorzanger, cellist. Vincent de Lange. Ja, het is zijn allemaal van die mensen. die we dat uh, laaiend enthousiaste muzikanten. Ik hoorde het daar wel eens bij. Wees Betrekvaart mannen als ze het uh, lied uh, 'Samford' aangeven ja, ja. is het gewoon stil. ja. ja. We hebben ook Special lied voor Zandvoet geschreven. Nou, dit is, dit is, maar ja, ze, zijn, ze hebben allemaal iets unieks. Hè, en iets speciaals, die koorden. En soms dan zeg je nou, ja, ze vallen me toch wel een beetje tegen. Hè. En dan uh, hebben we natuurlijk, uh, je weet hoe dat gaat, we moeten altijd evalueren. En, uh, evalueren, dat is, dat is zwaar werk. Zwa, ja, zwaar werk. Want we hebben dus bij elk podium ook nog podiumdames. Ja, de podiumdames, die begeleiden die koren. En die hebben dan een lijstje. En die geven aan wat ze goed vonden en wat ze niet goed vonden. Want Zoals het een, een goed leider betaamt, moet je delegeren. En dat doen we dus ook. Ja, we delegeren alles. En de, worden de viswijven dan begeleid door de podiumjongens? Uh... Ja, moet je goed luisteren. <laughs> dat kan natuurlijk niet. Hè? Want je weet dat als die kerels op zee zitten, dan... Nee. Heer, want, oh, dat daar, daar is, is, trouwens, is, dan ja. daar hebben ze nog een liedje van gemaakt, weet je dat? Heer, toen ik op zee was, ging jij aan de svier. Ik moest naar het werken en jij zat aan het bier. Nou ja. ja. <hij> en zo, om, en zo, zo, zo, zo werken die liederen allemaal. Oké. Okay. Ja, dus wat dat betreft. Uh, ja, wat heb, ik, wat heb ik nog meer te vertellen eigenlijk? Nou, misschien um, nog later Unicum. Unicum is uh, voor iedereen. Toegankelijk. Het is, en ik zou het op prijs stellen, als we dit jaar, juist omdat we dus dat mooie koor de west zingen, let wel, die zijn met de boot van Ter Schelling, dan met de bus, en dan hier naartoe. En die zijn er, gewoon op tijd. Dat is geweldig wat die mensen er voor over hebben. Want die doen het optreden in Unicum. Die doen het optreden in Unicum. En dat begint al om? De Unicum... Uh, uh, het optreden is op kwart voor elf. Nou, maar men komt zo rond half elf binnen. Nou, ik, ik denk zelfs nog wel eerder. Eh, meestal rond een uur of tien. Eh, en ja, en oh ja, wat ik niet mag vergeten, natuurlijk. Eh, we hebben natuurlijk een heleboel vrijwilligers. Want wij zijn als gastheren... Eh,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 die kringloopwinkel de, de revenue van de kringloopwinkel gebruiken ze ter ondersteuning van hun koor creatief ja. Ja, dus, dus ja, als je dus met die mensen gaat praten er komt van alles uit ja wij weten dat voorlopig genoeg ik neem aan dat het schema nog bekendgesteld gaat worden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 Over de Chantikoren gaan we naar een andere Zandvoorde praten, de Korman van AG -assiste. Welkom, Jorsten. Goedemorgen. Ik zie een heleboel tekeningen en uh, we het even over projecten. Welke projecten lopen er nu bij AG? Waar we nu mee bezig zijn in Zandvoort, uh, is de reddingsbrigade, dus uh, de Zuidpost. Uh, het namenmonument. En uh, ja, we hebben nog wat andere dingen in voorbereiding, uh, uh, met name in de uh, hotelsector. Maar dat uh, is allemaal nog wat prematuur. Is het het beroemde circuit ja, hotel? Ja. Nee, nee, we zijn daar niet. We uh, hebben ooit een keer de entree gedaan. Zeg maar dat, het kassenhokje uh, bij het circuit. Maar dat is alweer een tijd geleden. Ja, ja.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 en dan, ja, zolang je naam wordt genoemd, ben je niet vergeten. Dus die namen, die krijgen allemaal een plekje bovenop de muur. Zodat je dat... Ja, en als je daarmee bezig bent, dan realiseer je inderdaad de impact. het is iets abstracts, zo'n getal van zoveel mensen, 6 miljoen, maar dan in zo'n 306. dat je de namen er maar lezen. Ja, en dan zie je dus een jongetje van vier...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 Dat plein uh, is natuurlijk perfect gelegen in het centrum van Zandvoort. Het is een beetje jammer als je dat alleen maar gebruikt als kierlus voor de bus. Dus uh, probeer dat zo herin te richten. Uh, dat de bus kan rijden gewoon via de Oranjestraat uh, of de krocht. Ja, de krocht. Uh, maar je hoeft niet per se daar een, een lus te maken. Want je stapt in.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 Nee, maar onder druk wordt alles vloeibaar. Dus dat, uh, nou, dat komt juist. vast goed. Maar nou, daarom zal ik wel allemaal wijden. Ja, precies. Of, of, ja, ja. Gaan voeren. De kritische pers die kijkt mij. Uh, ja. Ja, dat zeker. Ja. Ja. Ik heb een peste uitzicht op het hele plein. Dus ja. alles zien wat er gebeurt. Nee, dus dat komt vast goed met de ijsbaan en met de evenementen. Ja. Ja. De, de, de, we gaan natuurlijk wel weer richting... Uh, winter toe. En dan moet de ijsbaan weer de ijsbaan worden, toch? Ja, ja die komt al uh, voor mij ja. ijs echt zeker. Maar die komt ook uh, ongetwijfeld weer. Het is alleen... Um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 Dus uh, afhankelijk van uh, de prijzen die we krijgen van de aannemers... kunnen we dus uh, uh, uh, snel aan de slag. En de bedoeling is natuurlijk dat dat voor de zomer wordt opgeleverd. Snel, snelle, snelle bouw dan? Uh, ja, ja, we willen natuurlijk ook zoveel mogelijk uh, van tevoren voorbereiden. En zo min mogelijk daar in weer en wind uh, op de locatie zelf uh, bouwen. Ja. Eén één ding valt mij op. Je zegt dat het gebouw moet in stukken uiteenvallen.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 Nou, ik hoef het niet te zien, maar ik vind het wel impressief dat het zo gebouwd wordt. Ja. Dus ik, ik verbaas me echt dat je dat dan zo, uh, ja. zo mee moet nemen. Ik hoop het ook niet mee te maken, eigenlijk. Nee, nee, nee. Nee, Radio nee niemand ja, niet natuurlijk. Niet ja, natuurlijk. Ja, ja, ook ja. knap. Ja, dat vind het dan, ik vind het niet. Ja, nee, maar goed, met, met de huidige klimaatverandering, je uh, kan je er wel iets bij voorstellen dat de omstandigheden steeds extremer worden. En dat je ja. daar rekening mee moet houden, ja. ja. Um, laatste vraag over uh, hiernaast het Watertorenplein, want dat is ook in een zijn slepende klimaat. Ja, ja. Hoe lang zijn we daar nou al niet mee bezig? Oeh, um, ja. daar had ik even nog mijn huiswerk moeten doen. Um, maar we in 2005 in de brand. Ja, maar wij zijn toen in, ik nou, weet niet eens meer of dat of 2016 is geweest, uh, uh, zijn we voor het eerst daarna gaan kijken. Ja. Dus, dus nou ja, al enkele jaren zijn we daarmee bezig. Ja.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 wegingsfactoren en puntentelling, want dan kan daar geen misverstand over bestaan. Dan kan iedereen zo zien van uh, het is getoetst. Het op basis van een aantal parkeerplaatsen, op basis van een aantal woningen. En uh, dan krijg je geen discussie. Dus dat wordt nu vastgesteld. Wanneer komt daar duidelijkheid in? Um,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 Because that's one day. Van Smith Health, als ik het goed zeg. Smith Health and Wellness. En Wellness. En ja. alles op de uh, autoweg tegenover de Oranje Straat. Klopt helemaal, ja. Welkom. Dank Dankjewel. Jij ook, Henriken. Uh, Smith Health and Wellness houdt elk jaar een, een Reuma-dag. Dat klopt, ja. Een Reuma-thema-dag om te sponsoren. Precies. Hoe kom je daarop? Ja, wij hebben natuurlijk uh, we hebben best veel klanten die Reuma hebben.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 Uh, ik denk dat wij de beste waren van Nederland. Ja, ze dat hebben wordt iets. Ook gemeten. Ja, ja. daar ben ik natuurlijk ook benieuwd naar wat ja, we doen, hè, ja. toch? Ja. We doen ja, ons precies, uiterste best. Zelf weet je het. Ja. Ja, ja, precies. Weet je, we hebben tot nu toe elk jaar iets meer gedaan. Dus elke jaar hebben we weer een nieuw record eigenlijk. Vorig jaar hebben ze met 17 uh, slendejoebedrijven meegedaan.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 Wij uh, hadden weer een hele gezellige uitzending met een heleboel hele interessante onderwerpen. Waarvoor danken wij Gerry Rutte en Geef van Kuik voor de redactie. Uh, Roy, bedankt voor de techniek. Uh, nou, uh, Roy Dongen, ook bedankt voor de presentatie. Ben Zonneveld, jij ook bedankt voor de presentatie. En nu Hoogland voor de gastvrijheid enzovoort. Wij zeggen een prettig weekend. Prettig gezond.